12 uur. In Créteil bij Parijs zijn gisteravond twee Joden aangevallen bij de ingang van een synagoge. Wie de daders zijn is niet duidelijk. De aanval kwam kort na de aanslag in Brussel in het Joods museum waarbij drie mensen omkwamen. De Franse minister van Binnenlandse Zaken heeft geschokt gereageerd op de aanval in Créteil. Hij heeft meteen besloten alle Joodse instellingen in Frankrijk extra te laten bewaken. Van de daders ontbreekt nog elk spoor. In Utrecht is vanochtend een nog onbekende man beschoten vanuit een auto. Het is onduidelijk hoe hij eraan toe is. De politie wil er alleen over kwijt dat de man gewond is geraakt... en bij kennis was toen hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Bij de politie werd rond kwart voor acht gemeld dat er werd geschoten op de Medusa-dreef. Daar wordt nu sporenonderzoek verricht en worden getuigen gehoord. De aanleiding voor het schietincident in Utrecht is nog niet bekend. Bij Bijlen in Drenthe is vanochtend een trein op een blok beton gebotst dat op het spoor lag. Er raakte niemand gewond bij het ongeluk. De NS denkt dat iemand het betonblok op de overweg heeft gelegd... en gaat aangifte doen van vandalisme, zegt een woordvoerder. Door de aanrijding liep het treinverkeer tussen Assen en Zwolle vertraging op. Inmiddels rijden alle treinen weer volgens de normale dienstregeling. Chili moet weer een speler missen uit de selectie voor het nationale voetbalelftal. Middenvelder Pedro Hernández heeft te veel last van een hamstringblessure en is afgevallen voor het WK. Hij is de zesde speler van de voorlopige selectie die niet mee kan doen in Brazilië. Chili is een van de tegenstanders van Nederland in de groepsfase. Op 23 juni spelen de twee landen tegen elkaar. Het weer volop zon, maar in de loop van de dag vanuit het zuiden meer bewolking. Het blijft droog met temperaturen tussen 19 en 23 graden. Vanaf morgen wordt het wisselvalliger en iets frisser.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 Decir que una mujer cambió mi suerte, ik niet zeggen. en verdiepte zich in mijn lijden. oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo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 Amor mía que insistes que no puedo conformarme sin poderte contentar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, ¿por qué conseguirás que no te nombre nunca más? Amores, amores, si dejaste de quererme, Zeg vullen aan mij, dat je me niet mij te La la la la la la la la, la la la la la la la la, la la la la la la Amor de mis amores, reina mía. Te desiste que no puedo conformarme sin poderme congelar. Ja, que pagaste mala mi cariño tan sincero? con que conseguirás que no te nombrois. We het auto het object. And told you stories that made you laugh. You know it's not unlike the politicians and the leaders when they do things by half. But who gets the job, pushing the knob? That sort of responsibility you draw straws for if you're mad enough. Elle voulait que je l'appelle Venise Vous me voyez maille oreiller la voix soumise en gondolier Pacquayant pour une cerise Pour Avais Elle voulait qu'on l'appelle Venise Quel drôle d'idée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 N'essayez pas de trouver mieux, de trouver mieux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 Get a raincoat. Take your parachute and go. Wait to me as you are falling. Take your parachute and jump. Your hero Sam is just me calling. It's a beautiful day for jumping. Take There's nothing here to keep.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 your parachute.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 Kies ik voor een zon They look me up and down a bit and turn to each other